Het weer, opklaringen en 7 graden, later overdag geregeld zon. Het blijft droog en het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes. Goedenacht. je luistert naar nachtbrakers inderdaad en uh, afgelopen maandagavond keek ik tv. Kijk niet heel veel tv, maar toevallig zette ik er langs en zag daar het programma De Beste Singer Songwriter. Een Mooi programma van BNN en Navara en daar werd ook super mooi gespeeld. Maar één liedje dat sprong er echt uit en dat was het liedje van Maike. Maaike is uh, psychologe, uh, studenten en ze zong een heel klein liedje, een heel simpel maar vertoond doeltreffend liedje. En de jury van het programma, dat bestaat uit onder andere Eric Corton, Miss Montreal en Giel Belen, Alle drie biggelden de tranen over hun wangen. En terecht, want het was gewoon echt een heel mooi liedje. En het liedje heet uh, Dat ik je mis. En dat schreef Maaike voor haar ouders die allebei in haar middelbare schooltijd overleden. En uh, ja, ze missen heel erg. En uh, dit vertelde Maaike over haar muziek en het uh, liedje wat ze zong. Mijn ouders hebben altijd heel veel muziek gemaakt. Vroeger zaten we altijd op de piano en zong ik... En... Um, mijn ouders zijn helaas overleden toen ik op de middelbare school zat. Um, maar ik ben zelf altijd uh, muziek blijven maken. En, en ik heb ook uh, daardoor over hun ook liedjes geschreven. Zij kijkt op zij en ziet haar mooie meisjes Geïnspireerd op hun heb ik ook weer een nieuwe kracht gehaald om, uh, om liedjes te schrijven en muziek te maken. Maaike, wat ga je doen? Ik ga Dat Ik Je misspelen. spelen. Oké, okay, en waar gaat het er over? Uh. Over missen. En over het beeld wat van iemand in je hoofd kan blijven zitten. als je iemand mist, als die er niet meer is. Of die nou ja, overleden is of, of weg is. Als iemand er niet meer is, dan kan dat beeld van diegene zo je bevangen of zo. Hmm. Dus uh, daar gaat het over. Dat is nog wat. Oké, okay. <laughs> ja. succes. En ook niet. Ja, dat zei uh, Maaike erover. Zij schreef en zong het liedje voor haar ouders. En mijn vraag aan jou is: wie mis jij? En dat kan iemand zijn die overleden is, zoals in het verhaal van uh, Maaike... Of het kan ook iemand zijn die heel ver weg is. Die op vakantie is of die werkt aan de andere kant van de wereld. Laat me weten 0800 1121. Dan kan je op bellen 0800 1121. En dan het liedje van, uh, van Maaike, waar ik het over had. Een heel mooi liedje. Het is uh, echt doeltreffend, wat ik al zei. Dit is uh, Maaike, Oudboter, dat ik je mis. Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me.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 It's so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 Dat het zo beter is. Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis? Ik kus je, ik susje, je, ik doof en ik blus je. Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je. Wat een mooi liedje zeg. Maaike Oudboter en Dat uh, ik je mis. Uit het uh, programma De Beste Singer Songwriter. En het gaat over iemand ja, die ze die, die dus heel erg mist. En uh, ja, dit liedje, dit, dat liedje slaat gewoon heel erg aan. Zelfs zo dat het uh, uh, op één is uh, in de iTunes hitlijst. En de op 50 en noem maar op. Dus uh, nou ja, t, t, ze, ze, ze weten het gewoon goed te verwoorden en je ermee te raken. Ik, uh, uh, het, het was dus de aanleiding waarom ik het over missen heb, was natuurlijk uh, dit, dit liedje en het programma. Maar ik speel ook in een voetbalelftal, de Meer 8, en dat uh, doe ik altijd op de zaterdagmiddag. Maar afgelopen donderdag hadden we een speciale wedstrijd. Dat doen we elk jaar, dan uh, voetballen we twee keer 30 minuten om daarna te eten en te drinken met z'n allen. En natuurlijk is dat heel gezellig, maar we doen dat met een reden. Want het team waar ik, uh, waar ik in speel bestaat al heel lang. En daar hebben, daar hebben twee jongens in gezeten die er nu niet meer zijn. We spelen dus een soort in-memoriam wedstrijd. De Jan Kalin-Sylvian Wijnberg Cup heet het. Dat zijn dus die twee jongens. die daar ooit, hebben, ooit in de, de Meer Acht hebben gespeeld. En, uh, en er dus niet meer zijn. Maar dat is wel een bijzondere avond altijd. Maar het mooie is wel is dat we dan met z'n uh, allen dat herdenken. met alle voetballers. Uh, door middel van een voetbalwedstrijd. En daarna met de speech van de vader. van een van de jongens. En uh, die opent dan het diner. en dan halen we herinneringen op. aan het voetbalhalftal aan de jongens. En dan voordat we beginnen. Dan, uh, dan met, de, met die voetbalwedstrijd hebben we altijd een uh, minuut stilte rondom de middencirkel. Staan we daar allemaal en uh, nou, dat klinkt zo, blijft altijd indrukwekkend een minuut stilte. Ah, en wat duurt een minuut lang, hè? <laughs> dat is altijd echt bizar. Dan sta je daar en dan duurt die minuut zo lang. En ook nu duurt die weer zo lang. En uh, na die minuut dus voetballen, eten en drinken. En, uh, ja, een mooi moment altijd. En een gemis dan wat wordt herdacht. Wie mis jij? Een vriend of vriendin die misschien lang op vakantie is. Of aan de andere kant van de wereld werkt. Of misschien wel een familielid die is overleden. En waar je ja, hier op de radio, op Radio 1, herinneringen mee met mij kan ophalen. Dus dat je gewoon ook misschien een soort van ode brengt op Radio 1. 0800 1121 of mailen dat kan uh, ook als je niet zo beller bent en misschien is het ook wel een onderwerp wat moeilijk is om over te bellen dan kan je mailen naar nachtbrakers@bnn.nl nachtbrakers@bnn.nl of dus bellen 0800 1121 dit zijn de Stones en die schreven ook een liedje over missen miss you I've been holding Een rol op radio 1 een beetje? Rolling Stones en Miss You. Het gaat over missen vannacht. En uh, vandaar dat ik ook deze plaat draaide. En uh, mijn uh, collega's en vrienden in de BNN bar, in Boyd's Bar, die praten altijd mee over het onderwerp van vannacht. En dat is uh, dus missen. Boyd's Bar. Ja, we, we, ja, ik had dus gisteren uh, een voetbalwedstrijd. En dan, dan merk je hoeveel meer een sportevenement of zoiets. wat met platheid geascheerd wordt als voetbal kan zijn. Een teamgenoot van ons die is een paar jaar geleden overleden. Die heeft eigenlijk zelfs zelfmoord gepleegd. En elk jaar komen we aan het eind van het seizoen bij elkaar. En dan spelen we een wedstrijd tegen zijn vader. En tegen vrienden van hem om hem te herdenken. En dat is oh, altijd een echt? heel mooi moment, ja. Wow. En dan gaan we daarna met z'n allen bier drinken, en herinneringen ophalen en eten. En dan hem. Maar dit, want jullie zijn dan zijn voetbalteam? Ja. Ja, en die spelen het dan het tegen zijn andere savane. vrienden en, ja, en, mensen die en mensen. met hem in het team hebben gezeten die uh, inmiddels uh, gestopt zijn. Zeg maar. oh ja. Hoe is de sfeer dan? Uh, ja, eigenlijk heel heel vrolijk, heel blij. Uh, nou, de eerste keer dat we deden eigenlijk niet zo. Toen was het wel echt uh, dat iedereen die hem echt kende, wel echt even eraan dacht. Maar voor de rest is het een heel uitgelaten, de sfeer. En je denkt aan alle maffe dingen die je met eerst die je met hem hebt meegemaakt. Ja. Maar daarna ook met elkaar. En dan komen alle fantastische anekdotes weer op tafel. En ja, dan is het toch dat het ook al is het, ik kende hem in die zin heel goed dat ik uh, met hem in een team zat acht jaar lang. En op zaterdag of uh, dat, dan, dan zag je elkaar ook echt. Maar daarbuiten kende ik hem ook weer niet zo goed. Bijvoorbeeld, ik wist dan dat hij echt manisch depressief was. Ja. Maar niet dat hij ook echt op het, op het randje zat. Niet dat het zo nou, nee. heavy was. En dat, was toen, uh, dat is toen zo gekomen, waar, dat was toen de begrafenis. En toen kwam zijn vader naar ons toe en die zei van ja... ik weet niet of jullie dit weten, maar jullie hebben altijd heel veel voor hem betekend. Want ja, die zaterdagmiddagen waren altijd voor hem een soort hoogtepunt. Want hij, hij was ja, heel zwaar. Dus hij dan op zijn best. Of ja, nou? precies. Dat hij daar, ja... En, en niemand ging natuurlijk, benaderde hem als zwaar depressief iemand... maar gewoon als teamgenoot die mooie doelpunten maakte. Ja. En zo. Maar het is toch ook wel bizar hoe het, uh, het verschrikkelijke verlies van iemand... niemand. Ja, van iemand verliezen en missen... Uh, jou met de rest van jouw vrienden... en zijn familie weer dichter bij elkaar kan brengen. Absoluut, dat heeft ja. wel een soort, soort schoonheid of zo. Want je bent allemaal bij elkaar. Je bent, je bent denk ik veel hechter geworden... Ja. als groep die, die, die overgebleven is. Ja, absoluut. En dat merk je ook wel toen een tijdje geleden... de moeder van een vriend van mij uh, overleed. En dat ben je dan voor die vriend... om hem daar te steunen en voor de, zijn familie. En dan merk je dat toch ook wel... dat het wel iets doet in de, in de vriendengroep dat je de volgende keer als je elkaar ziet... dat je elkaar dan toch even wat anders aankijkt dan, dan, dan voorheen. Dat vind ik altijd heel... Ja. Je... Ja, sowieso is dat met gemis, weet je. Helemaal als je met echt goede vrienden en dan zie je ze na een tijdje... dan merk je toch dat je elkaar minder te melden hebt. Of ja. dat je toch, dat, het gaat niet meer vanzelf. Je moet opeens zoeken naar gespreksonderwerpen... of je zegt dat het er allemaal heel geforceerd uit... wat daarvoor allemaal vanzelf ging. Ja. Dat is zo gek. En ik, ben, uh, ik, ik kom uit Amsterdam en ik ben ook in mijn eigen stad gaan studeren. En dat vond ik heel, aan de ene kant heel relaxed, want dat daardoor blijf je in je eigen stad. Maar aan de andere kant, als je dan die vrienden van de middelbare school tegenkwam... elke keer dat je elkaar tegenkwam, had je elkaar minder te melden. Want zij gingen niet studeren. Ja, of, of ze hadden gewoon andere interesses ja. gekregen. Je, je, op dat moment ga je gewoon heel erg... als het goed je persoonlijkheid werken. Ja. En ik denk dat als je uit een, uit een dorp komt... of uh, gewoon een fysieke verplaatsing hebt... Ja. dan weet je gewoon, als ik nu terug ga... dan ga ik ze tegenkomen, dan is dat leuk. En nu liep je oude en je nieuwe leven heel erg doorheen, door elkaar heen, zeg maar. Dat is heel gek. Nee, ik had het ook wel. Ik ging voorheen... kwam elke vrijdagmiddag... dat dus, is een week of drie, vier jaar geleden. Elke vrijdagmiddag was ik vrij... en dan kwam uh, mijn beste vriend... Ik kwam elke vrijdagmiddag ja, een borreltje halen. En dat ging week in, week uit. En s' avonds gingen we voetballen. Ja. En toen hebben we, nou, denk ik, twee jaar hebben we dat uh, volgehouden. Dat was vaste prik. Maar dat werd steeds minder gezellig. Ja. Hij, zat in de, ja, hij zat in de bouw, ik was met hele andere dingen bezig. En wat hij deed, dat interesseerde me eigenlijk niet zo heel erg veel. En wat ik deed, ja, dat kon hem ook niet echt heel erg boeien. Ja. En dan je ga je. Een met dood, ja, dan ga je met elkaar de week doornemen. Maar. Ik snap al die bouwtermen niet en eerlijk gezegd ja. interesseer me dat ook niet. Ik weet het, de verschil tussen een moertje en een spijker echt niet, ik zou tweede linkerhanden heb ik. En wat ik toen de tijd deed, jij ja, dat interesseerde hem ook allemaal uh, Maar mis je hem nu? Mis, of mis je hem van vroeger? Nou, we zien elkaar nu nou, sporadisch denk ik één keer in de maand en soms is er iemand jarig en dan zie je elkaar vaker. En dan, dan, dan, praat, je, dan praat je wel. Uh, alles lekker, Alles ja. Lekker. Ja. Ja. ja. Gaat het nog goed daar? Ja, ja jij zit nog steeds in het gips. Ja. Biertje er maar, ja, en... Ja, maar dan is het zo moeilijk te voorstellen... dat je ja. dat vroeger gewoon echt... dan was je eigenlijk bijna één persoon, weet je ja. wel. Ja, missen. Missen kan op heel veel verschillende manieren. Dat kunnen vrienden zijn van vroeger die niet meer dezelfde zijn... of dat je uit elkaar bent gegroeid... of uh, ja, iemand die aan de andere kant van de wereld zit. Dan ook. 0800 1121 Wilma, goeienacht. Ja, goeiedag. Goeiedag. Um, wie mis jij? Ik mis de overkant... Je mist de overkant? Ja. Dat begrijp ik niet. Ja, ja, dat is gewoon mijn familie. Uh, vertel. Vertel. Mijn neefje die is op zes jaar geleefd en verongelukt. En mijn vader is uh, dood uh, 15 december. Ja. Dus je bedoelt met de overkant eigenlijk uh, ja, in hoeverre wie uh, er is, de hemel of iets anders. Maar niet hier. Ja, wel. Ik. Uh, maar. Ik denk dat je het er moeilijk mee hebt. Maar. Uh, kan je toch proberen uit te leggen? Ja, voetbal. Voetbal. Ik denk dat Wilma het, dat ze, ze te erg mist en dat ze even niet uit de woorden komt. Um, wie mis jij? 0800 1121. Je kan inbellen hè, bij mij of mailen naar nachtbrakers.bnn.nl. You started trying. Bob, you don't have to stay. En uh, je kan inbellen, hè? 0800 1121, over degene de, die jij heel erg mist. En misschien ook nog wel, ook nog wel een liedje dat, erbij, dat er goed bij past. 0800 1121. En uh, ik kreeg een mailtje op, uh, op uh, nachtbrakers.bnn.nl Want zoals je het net al hoorde, uh, Wilma zei het ook al. Die vond het, uh, of nou ja, die zei het eigenlijk niet. Die vond het moeilijk om erover te praten, over wie zij mist. Um, en daarom kan je ook mailen. Misschien maakt dat wat makkelijker. En uh, Ricardo Monster die heeft mij gemaild op nachtbrakers.bnn.nl. En die zegt, uh, helaas is mijn opa veel te vroeg overleden. Een man mocht helaas maar 57 jaar worden. Kerngezonde man, maar helaas hield zijn hart ermee op tijdens uh, zijn grootste hobby puzzelboekjes. Zijn favoriete nummer was altijd Jantje Koopmans met Rode Rozen. En uh, nou, de, Die zou Ricardo heel graag willen horen. Ik ga even kijken of ik hem heb voor je, Ricardo. Ik kan je niks beloven. Maar uh, nou, ik mis die man verschrikkelijk. En we hopen dat de man het uh, goed heeft daarboven. Rustzacht opie, met vriendelijke groeten. Ricardo, monster. Ja, het missen. Je kan veel missen natuurlijk. Uh, vrienden die aan de andere kant van de wereld zitten. Het kan ook in kleine dingetjes zitten. Uh, ja, gewoon dat je bijvoorbeeld een bepaalde tijd mist. Misschien een relatie die je hebt gehad. En dat je je, je, je verkering heel erg mist. Het kan ook. 0800 Zometeen bel ik even met uh, uh, Marten. Marten die heeft een uh, artikel geschreven over uh, missen. En wat het allemaal geestelijk met je doet. En ook fysiek. Dat hoor je zometeen uh, hier op Radio 1. En uh, eerst uh, nog een plaat die heel toepasselijk is. Dat is uh, van Everything But A Girl and Missing. En je kent hem misschien alleen maar met de beat erin. Maar dit is het originele uh, liedje. Everything But A Girl and Missing. I step off the train.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 Like the deserts miss the rain, and I miss you. Hope oh. like Let the deserts miss the rain. And now you've disappeared somewhere, I got a space, you found some better place, and I'm you. Everything by A Girl en Missing. BNN Radio 1. Nachtbrakers Frank van der Lenden. Yes, goedenacht. Het gaat over uh, missen vannacht. En daarom hoor je ook. Uh, missing van Everything by A Girl. Rinja, goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Wie mis jij? Mijn moeder. Oh, vertel. Ja, is, ja, als je een gezonde moeder hebt, heb je hebt wel zieke moeders. Ja. En, en ik bedoel geestelijke. Maar een normaal moeder is gek op haar kinderen. Ja. En doet alles voor de kinderen. En zo'n moeder heb ik wel gehad. Dus als je soms met bepaalde vragen zit, dan denk je: oh god, was ze er! Want ik kon alles met haar delen. Dat als je het even niet meer weet, dat je haar dan uh, om advies kon vragen? Ja. En, en was Ik was de op... hele tijd boos. Ik dacht van waarom uh, nemen ze mijn moeder van me af? Ja. Of nemen ze Maar Ja, als er een god bestaat, waarom doet hij dat? Ja, hoe is het? Dus Zo'n uh... gedachten had ik dan wel. Hoe lang is het geleden? Dat het is? heel lang geleden? Heel lang <laughs> geleden. Dus maar dan kan je er wel nu makkelijker over praten dan toen de tijd, denk ik. Ik heb er nooit echt over gesproken. Uh, volgens mij heb ik het al die jaren opgekropt, want uh, ik was twaalf. En uh, ja, het was zo'n verdriet wat ik had. Dat is ook wel een pittige leeftijd dan, want dan heb je je moeder, dat je in de puberteit en zo, dan heb je je moeder heel erg nodig, denk ik. Ja, zeker. En hoe oud ben je nu? Hoewel oh, ik niet weet wat puberteit is, want ik was zo'n braaf kindje. En hoe oud ben je nu, Rinja? 55. Ah, ja, dat is wel een tijd geleden, maar zelfs nu, dus mis je ze nog steeds, veertig uh, nou, jaar later. Ja, zeker. Uh, wat mis je dan het meest aan haar? Uh, de warmte, de liefde. Ze beschermde me altijd. Of wat was, kon ik altijd naar haar toe. Of als ze boos worden in het begin, dan, dan, dan, dan was ik wel blij dat ik me geuit heb naar haar toe. Wat echt boos kon ze niet worden op mij, ik was, uh, nee... Maar hoe bedoel het, je? Dat je blij het, ja, bent? Dat, dat je heb je... ik dan gemist, want uh, ander kan je dat echt niet geven. Wat een moeder kan geven. En ook misschien ja. inderdaad wat je zegt, het strenge, maar ook wel dat, ja, de liefde. Ja, zeker. Ah. Maar ja, zo echt boos kon ze niet op me worden. Maar <laughs> soms wist je al van, oh ze zou het niet leuk vinden, maar ik zei het toch wel. Ja. Maar dan was het pak van mijn hart gevallen en uh, ja, dan was ik gelukkig. Dan was het, oh ja, Lien, ik ben blij dat je het toch gezegd hebt. En uh, denk, je, denk je vaak aan haar dan? Uh, want je hebt natuurlijk missen en, en denken aan. Denk je elke dag aan haar? Mis je er elke dag? Of heb je vlagen? Want, het is natuurlijk niet het, het, het, want sommige mensen voelen zich dan schuldig als ze iemand niet meer missen. Maar het is ook wel een beetje natuurlijk een golfweging. Want jij bent doorgegaan met je leven. Als je iemand niet meer zou missen. Dan weet ik wel, als je een moeder hebt gehad. En je zou die niet meer missen. Dat lijkt me een beetje... Nou ja, meer, Mijn vraag is eigenlijk meer van, is dat minder geworden naarmate je ouder bent geworden? Niet dat ik ouder ben. Het is nou, uh, wanneer, misschien toen ik mijn vijftig werd, toen heb ik een gesprek met iemand gehad. Ik weet niet eens met wie. En uh, ik heb die dag toen heel erg gehuild. En toen was het gaan verminderen. Ik was niet echt dagelijks mee bezig dat ik... Jaren heb ik gehuild. Overspannen geweest, noem ja. maar op. Ja. En, en, en, en, en ik was... Mijn uiterlijk was niet zo, ik was een beetje een rood kind met blond kroeshaar in een zwart landje. En dan was ik wel altijd blij als ik thuis kwam en ik zei, ma ze hebben me weer uitgelachen. Dan zegt ze, kom op, ze weten niet beter. Ja, en dan is een moeder natuurlijk fantastisch. Want die kan dan gewoon, nou, die wat je al eerder in het gesprek zei, die houdt onvoorwaardelijk van je. En die kan ja. je ook die warmte geven die je dan nodig hebt als kind zijn als je zo thuis komt van naar school gaan. Ja. Ja, mooi. Maar... Wat, uh, doe, je, doe je nog wel iets op haar uh, sterfste dag? Bijvoorbeeld dat je een kaarsje brandt of dat je naar haar graf gaat? Een graf, die, die bestaat er volgens mij niet eens. Ja. Maar, um, ik heb niet iets speciaals, nee. Dus gewoon nee. eigenlijk elke dag uh, denk je er gewoon even aan? Ja. Oh ja, ik dacht dat ik er een beetje had losgelaten toen iemand zei van je houdt haar vast. Ze kan niet verder. Nee. Ja, en daar voelde ik me toch wel een beetje schuldig. ja. Ja, nee, ja, nee, ja. ja maar het is lastig toch ook. Het is wel je moeder. <laughs> dus dat kan je ja. toch ook nooit helemaal loslaten? Nee, dat denk ik. <laughs> Want uh, soms wanneer uh, mensen soms boyen met hun ouders hebben of noem maar op. En ik hoor ik van die heeft al uh, tien jaar niet met moeder gesproken. Dan, dan, dan begrijp ik dat niet zo goed. Nee. Hoewel, dan zeg ik, dan, dan is het een zieke moeder? Die kan ze ook bepaalde dingen doen dan, want die moet het niet helder. Want een moeder blijft een moeder. Absoluut. Die houdt onvoorwaardelijk van haar kinderen. Ja. Dankjewel, maar... uh, Rinja, voor het bellen. Oké, okay, alsjeblieft. En, uh, fijne nacht nog en uh, uh, nou ja, blijf lekker luisteren en uh, nou ja, blijf, blijf aan je moeder denken, want dat, dat gaat helemaal goed komen. Oké, okay, dankjewel. Super. Fijne nacht. Doei, je Rinya. All the best. Woe. Yes, goeie nacht. Het gaat over uh, missen. En je kan op heel veel verschillende manieren missen, uh, zoals uh, Bo, Bo, goeienacht. Goeienacht. Hé, hey. uh, jij mist je kat. Ja, ik had een hele leuke chypische kat en uh, hij heet Koning. <laughs> en op een dag uh, ja, is hij weggegaan en nooit meer teruggekomen. Wow, maar je weet ook, heb je, heb je van die briefjes opgehangen? Van gezocht, mijn kat en dan zo'n fotootje erbij. Uh, nou in de buurt wel, in de straat wel, maar uh, ja, dat heeft niks opgeleverd. Ah, maar wanneer, wanneer maar hoe is dat dan gegaan? Wat was wel een trouwe kat, Koning. Uh, koning was wel een trouwe kat, ja, maar uh, ja, hij, hij ging wel naar buiten natuurlijk af en toe. Dat vindt hij hartstikke leuk, of, nou, vond hij hartstikke leuk. Wat ja, doen maar katten, Maar ja. ik gewoon niet meer terugkomen. En hoe lang had je hem? Uh, een jaartje of twee. Oh, dan heb je er wel. Want het is natuurlijk wel. Het is natuurlijk, in het verhaal wat hiervoor was, is het natuurlijk iets minder erg uh, een kat dan uh, kan je niet vergelijken met elkaar, denk ik, mensen met die. Nee, maar, natuurlijk niet. Maar toch heb nee. je wel, je bouwt wel een band op in die twee jaar met zo'n beestje, denk ik. Ja, ik was heel erg aan oprecht. Dat was altijd heel ondeugend en uh, heel gezellig. <lacht> en uh, ja, ik uh, vond het altijd heel leuk om thuis te komen dat, uh, dat hij er ook was. Ja, en wat wat, maar waar hadden jullie ook dan dat hij, als jij dan op de hoek van de bank zat, dat hij dan altijd zo erbij kwam zitten? Dat, dat van dat soort rituelen eigenlijk. Ja, nou nee, ja, zoals een kat, uh, nou ja, zoals koning was, uh, hij, hij, hij kwam wel naar je toe, maar hij ging dan ook weer zijn eigen gang. Dus hij wilde nooit uh, gecontroleerd worden. Ja, dat zijn katten ook, hè? Ja, hij ja, had echt een eigen willetje, was heel leuk. Maar hechtje, hecht, heb, je, heb je daarna nog een kat genomen, of niet? Ja, ja, ik heb nu een kat die heet Prins. <laughs> maar ja, Prins is niet koning natuurlijk. Nee, want normaal gaat het andersom, toch? Dan ben je eerst Prins en dan koning. Maar bij jou gaat het ja. van koning ja, naar. prins. Ja, een kleine degradatie voor, uh, voor deze kat, maar uh, deze kat is ook heel leuk. En zorg niet dat hij wegloopt nu, hè? Althans, dat hij gewoon uh, dat hij wel naar buiten gaat, maar dat hij weer terugkomt. Ja, deze is gechipt. Dus deze kunnen we makkelijker terugvinden. O, dat kan inderdaad, inderdaad tegenwoordig. Ja, ja, ja, zeker. Nou, ik hoop dat, uh, dat koning misschien nog wel terugkomt. Dan heb je een soort koninklijke familie thuis. Dan heb je de koning en de prins. Jij hebt een hele royal family, ja, <laughs> ja zeker. <laughs> ja, ja, katten kun je ook missen. Dankjewel voor het bellen, Oké. Okay. En een fijne nacht nog. Ja, hetzelfde. Nou ja, zo, zo, zo hoor je maar weer. Op allerlei manieren kan je missen. Uh, wie mis jij? Is dat je kat of is dat een familielid die misschien overleden is? Of een uh, vriend of vriendin die aan de andere kant van de wereld woont? En daar ook werkt. En dat je gewoon, nou ja, die simpele dingen. Dat je altijd even koffie ging drinken op dinsdagochtend. Dat dat nu niet meer kan. En dat je dus moet skypen. 0800-1121. Daar kan je hem op bereiken. En uh, als je niet zo beller bent. Want het is ook wel, zeker als het over zware dingen gaat. Zoals uh, familieleden die zijn overleden. Of vrienden die zijn overleden. Mag je ook mailen. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl Nachtbrakers.bnn.nl Almost cut my hair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 No, Together. I'm gonna get down in that sunny southern weather. Dit is zo'n verschrikkelijk mooie plaats. Zeker als het tien over half vier is en dan rij je door de donkere nacht... en dan hoor je dit op je radio. Almost cut my hair van Crosby, Stills, Nash en Young. Het gaat over missen en uh, je kan inbellen op 0800-1121. Uh, goedenacht, Sanne. Hoi, Hoi. Dank. Hallo, Sanne. Hallo. Hoi. Wat mis jij momenteel? Nou, het gaat over de hond van Hans. Oh, want Hans mist zijn hond. Ja, Hans is een meisje eigenlijk. Oh, maar heet ze dan echt Hans Hans? En ja, ze heet Hans, ja. Ah, oh, wat grappig. Maar, maar is, is Hans er ook dan? Hans is er ook. Ik zal er eventjes ja. geven. Dankjewel. Want mis jij die hond ook dan van Hans? Ja, hij was zo'n lieve hond. Ik was altijd bij Hans. Ik ging altijd met een hond knuffelen. <laughs> en ik mocht altijd rondjes met hem lopen. Ja. Maar hij was al heel heel, heel, heel, heel, heel oud. Maar is hij net overleden, Hans? Of nou, uh, de hond oh, van hoe Hans. Hoe lang is hij al dood? Ja. Oh, hij is al drie jaar dood. Ah, Oké. Okay. Maar het was wel, je ging altijd leuk. Je was, het was wel een beetje een soort uitje als je daarna was. Dat je met de hond van Hans kon wandelen. Ja, het was echt een uitje. Ik was de opperstand. Ik was de lievelings. <laughs> dat is schattig. Hij werd extra blij van mij altijd. Hoe oud is hij geworden? Ja, dat weet ik al. Ik geef hem van geef Hans. Hans Goed? Even. Ja, Hans weet alles. Doei, Sanne. Doei, Frank, Heel veel succes met je show. Dankjewel. Met Hans. Hoi Hans, ik spreek Hoi. met Frank. Hoi. Hoi Frank. Ik uh, was benieuwd hoe, uh, hoe oud uh, je hond was geworden. Hoe heette die even om te beginnen? Hij heette Fellow. Fellow? Nee, Fellow, van vriend. Oh, Fellow. Heet je wel, ja. He's a jolly good fellow. <laughs> ja, nee. Maar hoe oud is Fellow geworden? 14, heel oud. Als dus keer 7 moet je dat toch doen, dan dus is hij 98 geworden. Oh ja, dat is ook zo. Dat ja, dat is dus een... Was echt een oude bok. Ja, echt een, een oude hond. Maar er, dat is een mooi ja. leven. Mooi leven heeft hij dan wel gehad. Nee, dat was het ook. Dus dat was ook goed. Maar toch mis ik hem. Ja, ja maar het is nu drie jaar geleden. En het is... Ja, het is wel echt lang geleden. Je zou het niet denken. Maar dan kom ik dus elke keer bij Kwaar, dat is mijn moeder. Ja. Dan ga ik even op principe. En dan kom ik thuis en denk: Nou, waar is die hond toch? denk: Oh ja, die is gewoon dood. Maar hij woonde nog bij je ouders, fellow? Je hond. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en uh, hoe mis je hem dan? Want ik had toen net ook uh, Bo aan de lijn. Die miste dan zijn kat. Die was weggelopen ja. en nooit meer terugkomen. En dan weet ik altijd nooit zo goed. Uh, want ik heb niet zo die band met dieren. Ik, ik vind dieren wel leuk. En zo, maar ik kan dan, dat, kijk, ik, met mensen begrijp ik het veel beter. Als, dat, als, als je daar heel erg mist. En dat je daar een enorme band mee hebt. Maar hoe was die band dan met jou en je hond Velo? Wat Wat was daar zo bijzonder aan? Nou ja, het is dus gewoon als je dan thuiskomt, dan kwam je altijd naar je toe en dan zat je op de bank. en kwam je gezellig bij je zitten met zijn hoofd op je schoot. Of als ik, niet, als ik ziek was, bijvoorbeeld of verdrietig, dat had hij door of zo. dan nou, kwam je altijd bij me liggen, ja. Dat zijn wel mooie dingen. Dan heb je wel ja. echt een soort vriend erbij. Ja, nou, dat rond... was te gek, ja. En uh, ging je dan ook altijd een, een vast stukje wandelen met hem ofzo, dat je een soort vast rondje had? Hij ging altijd met hem naar het strand, ging hij altijd zwemmen en dan wilde hij altijd balken zoeken. Want hij hield altijd van hele grote balken, die veel te zwaar waren, maar daar hield hij van. Dus dan ging ik met hem even balken zoeken. En loop je dat rondje of dat, maak je dat wandelingetje nu ook nog wel eens? Gewoon zonder hond? Dan? Nou, soms, als ik op het strand ben, dan denk ik, oh ja. ja och. En heb je niet een nieuwe hond dan? Of kan dat niet? Ja, nee, dat, het dat wil ik, maar dat is dus lastig in Amsterdam woon ik. En uh, ja, ik ben niet zo vaak thuis, dus dan is het een beetje zielig voor de beest. Maar, ik heb wel iets heel anders leuks. Oh. Ik heb nu namelijk twee konijntjes, en dat is Bob en Annie de Roy zijn dat. <laughs> Van Paul dat de leeuwen die ja. Ja, de boppertjes, die oh. heb nu. Dus dan heb je weer een soort plaatsvervanger voor fellow, je hond? Nou, echt plaatsvervangers zullen het nooit worden, maar het zijn hele leukerts. Oh, wat goed. En hoe oud worden konijnen? Dat weet ik niet zo goed. Ja, dat vragen je, je af. Ik, ik, ik denk weet minder, niet. minder oud dan de honden, denk ik, hoor. Nou, dat denk ik ook. Maar als ik ze gewoon een beetje zo lekker zorg, veel wortels geef. Dan ja, dat was wel goed. Verzot op dieren, hè? hoor ik, Hans. Ja, nee, dat is gezellig. Moet je maar eens proberen. Ja, ik ga dus... Neem eens een dier. Ja, ik heb vroeger wel een konijn gehad. En die ging, die nou. gaat, gaat, gaat natuurlijk, ging ook dood. Vicky uh, heette dat konijn. Vicky, Vicky de Vicky. Ja, daarvan inderdaad. Maar ik denk dat ik ja. er geen tranen om gelaten heb. Ik vond het wel jammer. Ik dacht van, oh, jammer. Nu is dat konijn er niet meer. Maar ja, ja. Ik, ik, had het, ik, nou ja. ik miste hem niet heel erg. Want ik moest nee. ook dat hok schoonmaken en zo. Dan vond ik het wel eigenlijk, was ik er wel blij mee dat ik dat niet meer hoefde te doen. Wow, ja. ja, zo kan je dat bekijken. Maar, ja. <laughs> maar uh, Fellow dus. Dus even een stukje aandacht voor Fellow, je hond. Je oude hond die inmiddels drie jaar dood is op, op Radio 1. Dank je wel voor je verhaal, Hans. Ja, alsjeblieft. En doe Sanne de groetjes. Wat zal ik doen? <laughs> Fijne nacht nog. Hetzelfde. Doei. Doei. Ja, zo'n uh, zo, uh, ja, zo, hond missen, dat kan ook natuurlijk. En dan weer twee konijntjes die je dan uh, een beetje de, de, de plaats invullen. Niet helemaal echt natuurlijk, want dat, uh, ja, het is, je bouwt wel een, toch een band op met zo'n beest. Uh, heb ik uh, net te horen gekregen. Dus dan uh, kan je niet zeggen van, oh dan neem ik hem maar een ander uh, hond of uh, ander huisdier. Uh, 0800-1121, daar kan je op inbellen over jouw verhaal uh, wat betreft missen. Het kan op allerlei manieren zijn, vrienden, vriendinnen, nou ja, maar ook bijvoorbeeld een hond. Uh, 0800-1121. Uh, Melanie. Ja, goeienacht. Goeienacht. Uh, wie mis jij op dit moment? Mijn kinderen. Oh. O, dat is Mijn weer even... twee zonen. Dat is een, een heel ander verhaal dan een hond of een kat. Ja, dat bedoel ik dus. Ja, ah. ik vind het ook wel weer zo'n tragisch verhaal, maar het, het verhaal van de beesten. Ja, nee, maar het is, het is wel van uh, uh, wat ik ook toen het net al zei, je kan op heel veel verschillende manieren missen. En uh, ik begon ook mijn uitzending met een, uh, een liedje van, uh, van een uh, meisje... dat haar allebei ouders is kwijtgeraakt. Dus het het allemaal alle... erg? Ja, nee, nee, dat weet ik dus niet. Want ik, volgens mij is het allerergste wat je kan overkomen uh, als ouder zijn... en dat je kinderen uh, eerder Uitgelegd overlijden dan jij. Van. Want in principe is dat niet natuurlijk. Want in principe moet mijn moeder en mijn vader moeten eerst sterven... als je het gewoon puur kijkt. En mijn kinderen zijn niet overleden, hoor. Oh, maar hoe is dat dan? Nee, ze zijn gewoon niet meer in mijn leven. Oh, maar ze zijn al, oh, ik dacht dat uh, oh. Nee, daarom, daarom verbeter ik je ook even. Ja, heel graag, want ik dacht dat dat het... <laughs> Ja, jij maar maakt ja, het toch traag is het was. Ja, maar ja, je mist ze wel, dus ze zijn uit je leven <laughs> ja, wat betreft. Ja, natuurlijk, miss je kinderen. Maar hoe zit het uh, hoe zit het dan Melanie? Ja, daar hebben ze voor gekozen. Maar dan moet je even, ik, ik ken jouw verhaal natuurlijk niet. Uh, ik ken je helemaal niet. Aangenaam, ik mijn naam is Ik heb twee zonen. Ja. En uh, nou ja, die, die om de een of andere reden waarvan ik niet op de hoogte ben, hebben ze geen contact meer met mij. Maar hoe oud zijn die zoonen? Uh, in de 40. Ah, oké, okay. dus het is wel dat ze de, wel een bewuste keuze hebben gemaakt en niet dat ja. ze door, door de vader. Want het kan ook door scheiding natuurlijk, dat je uit elkaar wordt getrokken. Nou, ik ben ook wel gescheiden van hun vader. Ja. Maar na de scheiding zaten ze altijd bij mij. Ja. Dus we wel altijd een hele goede band. Dus ik had dacht, ook, dat is voor eeuwig, weet je wel. Maar waar is het dan fout gegaan, Melanie? Ja, ja dat is ook dus mijn ding. Nee, dat ik het ook niet precies weet. Ik heb het wel gevraagd. Uh, zeker aan mijn jongste zoon. Maar ik krijg daar niet, niet echt een helder beeld van. Ja, maar, dat, dat, maar dat is toch best wel een heftige keuze. Ik had eerder deze uitzending Rinja aan de lijn. En die vertelde dat nee. ze haar moeder zou miste, want die is overleden. Uh, ja. Die band is natuurlijk heel uh, diep. Van een ja. moeder op, op, op dochter of op zoon. Op gewoon Absoluut. kinderen, ouderband. Maar dan is het toch niet dat ze in één keer zeggen: dat ze wakker worden op een ochtend en zeggen: van, Aju, ik hoef je nooit meer te zien, mam? Nee, dat, dat, dat is ook een proces, denk ik. Ja, ik bedoel, ik kijk, ik denk dat, dat, dat in kinderen ogen. Natuurlijk, we maken allemaal foute beslissingen of foute dingen doen. weet je wel, niemand is perfect. Nee. En hun hebben daar een keuze in gemaakt. Maar welke fout ja. heb jij nou gemaakt waarom ze die keuze hebben gemaakt? Ja, dat is dus mijn, mijn ding waar ik al jaren mee zit, dat ik het niet precies weet. Want ik krijg daar geen helder antwoord op. Maar wat denk je? Nou, ik kan alleen zeggen, ik ben borderliner. Oké. Okay. En uh, ik heb uh, vaak last van een beetje depressiviteit. En een beetje emotioneel kan ik soms een beetje in de war zijn. En nou, misschien is dat hun ding. Ja, maar Dat is borderline, is inderdaad, stemmingswisselingen. Maar misschien vinden ze het moeilijk ja. om daarmee om te gaan. Ja, maar ik ben er wel naar hun toevallig heel eerlijk in geweest. En dan zeggen ze: Ja, mam, ik snap het wel. Maar achteraf krijg je dan toch wel een beetje verhalen te horen. Ja, maar dit en ja, maar zus en ja, maar zo, weet je wel. Maar heb je ze, uh, want ik kan, me niet, ik kan me bijna niet voorstellen. Hoor. Misschien is dat omdat hoe ik ben opgevoed en ik de verhouding uh -huh. ken tussen uh, mijzelf en mijn ouders. Dat, ik, dat dat niet een reden kan zijn. Misschien is het juist de reden om dan nog meer met mijn ouders om te gaan. Om ze dan nou ja, te helpen of te, te steunen. Ja, in... dat, dat was ook mijn verwachting ook wel een beetje. Maar heb je dan misschien niet in een, uh, ik weet niet hoe je dat noemt... maar een, uh, in een fase van de borderline, dat het misschien wat erger was... heel iets raars ja, wel. tegen je gedaan? Jawel, ik, ik heb ook een, een hele erg fase gehad. Ik heb, uh, uh, nou ik denk, negen jaar geleden heb ik ook een zelfmoepoging gedaan. Oké. Okay. En uh, dat kan me wel voorstellen. Dat is heel heftig. Maar ik heb daar daarna wel met ze erover gehad met mijn zonen. En nou ja, oké, okay, ze snapten het wel. En het was allemaal niet de issue en blablabla. Bla, bla, bla, maar ze kregen op een gegeven moment een relatie. Ja, en toen is het gewoon allemaal misgegaan. Ja, uit elkaar gegroeid, eigenlijk als het ware ook een beetje. Ja, terwijl we vroeger nou ja, zes handen op één buik waren. Ja, raar. Ja. Na de scheiding. Maar uh, heb je, spreken ze nu nooit meer? Ik heb mijn jongste zoon heb ik nog wel een paar jaar. Want ik ben verhuisd naar Haarlem, naar Groningen. Ja. Oh, en daar heb wel. ik nog wel uh, een korte tijd een relatie met mijn jongste zoon gehad. En, uh, nou, en in ene keer heb ik het verwijt, want ik krijg een relatie met een gescheiden vrouw. Met twee kinderen. En die heb ik hier uh, uh, uh, welkom geheten. En ik krijg op een verwijt dat ik dan zijn, zijn, zijn nieuwe vrouw niet echt. Uh, uh, Accepteren. Nou, ja. het was voor mij als echt als. Nou, ik snapte daar helemaal niks van. Want in mijn gevoel hebben ik elkaar ontzettend geaccepteerd. Ja, ja ik, ik, ik ken de situatie natuurlijk niet. Ik probeer nu nee, met je mee te denken een beetje, zo op de radio. Dat, mm. er, ja, dat, dat er misschien toch iets ergens scheef zit op een of andere manier. Ja, waardoor dus ze... maar daar heb, ik, daar heb ik dus ook ze om gevraagd. Maar jullie zijn dan allemaal dan volwassen dan... mensen toch? Dus dan denk ik van, dan kan je het toch wel over hebben. Ik heb zelf vaak tegen mijn jongens: zo'n kom eens een keertje langs om te praten. Maar die beloven, ja ik kom langs, ik kom langs, maar hij kwam mijn... nooit. Nee. Terwijl vroeger, uh, kwam hij wel langs en dan praten we inderdaad over alles, weet je wel? Maar op een gegeven moment was het over. Ja. Hij zette mij een beetje buitenspoor. Ja. Ik, was niet, ik, ik was niet meer echt welkom in zijn leven. En, en hem, Ja, nou ja, ik, ik snap het zelf ook niet. Nee. Nou ja, ik, wat maar ik... jij vroeg ook over een nummer, hè? Nou ja, ja absoluut. Als je een mooi liedje hebt. Ik heb, ik heb mooie liedjes nou, uitgekozen die erbij passen cirkel bij het thema. Van, ik, heb, ik heb dus een nummer wat ik ook echt heel erg passend vind. In cirkel van Rob de Nijs. Oei. Ik ga eens even kijken. Of ik... Ken je dat nummer? Nee, ik, ben niet, ik vind Rob de Nijs verschrikkelijk eigenlijk. Ja, nee, ja, dat zeg ik maar heel eerlijk. Ik, uh, zachtjes stikt de regen tegen het zolder aan vind ik nog wel leuk. Maar uh, zachtjes stikt de regen tegen het zolder. aan. Ja, ja, die vind ik nog wel leuk, reed. maar voor de rest. Oud nummer. Uh, okay. nou, cirkel, zie ik, ik heb wel Rob de Nijs in het muzieksysteem staan, maar cirkel staat er niet tussen. Ja, oh, oké. Okay. Nee, maar je vroeg ook, ook, ook als je uh, uh, iets had, weet je wel? Absoluut, nee, of maar als je dat, dat. ook een muzieknummer bij had. Ja, want muziek kan je altijd wel weer terugbrengen naar iemand die, die, je, die je mist. Of uh, terug aan de situatie. Mm -hmm. ja, ik heb wel Rob Nijs, maar uh, geen cirkel. Oké. Okay. Uh, dus nee, die kan ik helaas niet voor je draaien. Nee, ja, maakt niet uit verder. Maar mag je veel sterkte wensen, Melanie? Met uh, de omgang uh, met je zonen. Ik hoop ja, dat hij er weer ja. komt. Uh, het, is, het is een dagelijkse strijd, hè? Weet ja. Je. Ja, en ja, ik hoop dat ja, je ze niet al te veel... Je mis... dat je dat doen. Ja, nee, ja, probeer het weer te lijmen. Dat zou ik altijd dat zou ik doen. Ja, ik. maar ja, als je geen telefoonnummer hebt... en geen, geen, geen, geen huisnummers meer... Ja, dan houdt het ook een beetje op, hè? Absoluut. Ja, nou ja, da daarom, dus wat ik zeg, is ik je veel sterkte in, uh, in, het, in het lijmproces. Dank je wel, hè? En een fijne en nacht nog. Dank je wel. <laughs> Blijf hoi, lekker hoi. luisteren. Mij hoef je niet te missen, hoor. Ik ben er nog uh, minimaal een uur hier ja. op uh, Radio Ik 1. luister ook heel graag Heel goed. Fijne nacht. Yo, joei. ik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 As I can, my goals to reach your hand. Uh, de, er zijn zoveel liedjes die uh, uh, met uh, missen te maken hebben. Dat is natuurlijk ook een goed onderwerp om over te, over te zingen. Miss you Love van Maria Mena, een mooi liedje is dat. Uh, het gaat over missen vannacht, vandaar dat je ook uh, dat liedje hoorde van uh, Maria Mena. En uh, Jean-Pierre, goeienacht. Jean-Pierre, ja. ja Goeienavond. Uh, Goeienavond. Uh, wie mis jij? Ja, ik mis mijn uh, oud, uh, oud bassist. Oh, uit je band. De bassist uit de band. Wij zijn nu onderweg en uh, ik, ik, ik, in mijn oude zus mis ik gewoon ontzettend. Maar um, jullie zaten samen in een beentje en uh, daar speelden jullie dan vaak ja. mee? Ja, ik speel een de usedictie. en er, zijn, uh, ah, er is geen beentje maar het is wel leuk. Dat... Ja. Komt u ook op de radio? Je bent nu live op de radio. Oké. Okay. Nee, maar goed, het uh, is gewoon. Uh, wij spelen best veel en het is allemaal leuk. Maar het is gewoon toen iemand heel zielig tot zijn einde gekomen. Want hij is al verleden. Ik dacht misschien is hij uit de band gestapt of zo. Dat hij niet meer, maar hij, nee, hij is nee, niet nee, meer dus. Nee, nee. nee, er was toen een. Een, een, een gitarist en die heeft hem toen. Uh, ja. En er was, uh, wij, stonden, uh, wij, wij stonden van een. Een vrij belangrijk optreden. en uh, ja goed ik ga er geen woorden over maken natuurlijk maar, uh, maar goed, en en, en er zijn de, en toen uh, ja iemand vroeg Oei. op de spelweg. maar dat was de bassist? Ja. ja ja en, en we zijn hem echt een uh, sp een spetter zeg sp sp sp maar maar wij hadden een grote beurs, een Amerikaan. Ja. Jean-Pierre, het, uh, het is misschien niet een hele goede timing... maar uh, het uh, is uh, vier uur over uh, tien seconden. Dus ik uh, vraag je even om te blijven hangen. Dan ga ik uh, uh, naar het nieuws en dan uh, kom ik bij je ja. weer. En? Okay. <lacht> oh, de nieuwslezer die is nog eventjes uh, een kopje thee halen. Het is uh, over drie seconden. Ja, daar is hij.